8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Syrië wil dat er een onderzoek komt naar een vermeende gifgasaanval door de opstandelingen. Een Syrische VN-ambassadeur zegt dat het regeringsleger de afgelopen week in Damaskus drie keer door de oppositie is aangevallen met gifgas. Hij zegt dat hij aan VN-topman Ban Ki-moon om een onderzoek heeft gevraagd. Het Syrische leger lijkt zich intussen voor te bereiden op een internationale aanval op Syrië. Ooggetuigen melden dat het leger enkele belangrijke militaire posten heeft ontruimd. Zo zouden grote vrachtwagens zijn gebruikt om wapentuig naar andere locaties te brengen. Twee natuurorganisaties stappen uit het overleg over de Blankenburg-tunnel. Die moet komen onder de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen. De weg daar naartoe doorkruist het natuurgebied Midden-Delfland... Natuurmonumenten en Natuur- en Milieufederaties uit holland vinden dat de overheid te weinig rekening houdt met het landschap en daarvoor ook te weinig geld uittrekt. Een belangrijke ontwerper en vormgever van de Efteling is overleden. Het is Henny Knoet die als ontwerper meewerkt aan attracties als Sneeuwwitje, Monsieur Cannibal, het Spookslot en Vater Morgana. Ook bedacht hij in 1989 de mascotte Pardoes die nog steeds te zien is in de huisstijl van de Efteling.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 Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de NL altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Surplained. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goede avond. Onze twee dingen van vanavond zijn... scheepswrakken schoonmaken op 30 meter diepte in de Noordzee. En inmiddels 1 miljoen Syrische kinderen in vluchtelingenkampen. Ja, steeds meer mensen ontvluchten Syrië, zeker nu, na die mogelijke gifaanvallen. Uh, vluchten steeds meer Syriërs hun land uit richting Libanon, onder andere. Uh, TV-presentatrice Jetske van der Elzen is uh, ambassadrice voor War Child... en is net terug uit Libanon. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Um, jij was daar een aantal weken geleden, dus voor die mogelijke uh, gifgaansaanvallen van vorige week. Ja. Maar ook toen waren er al wel geruchten hè, dat ze ingezet waren. Ja, toen wij aankwamen werd er eigenlijk gelijk verteld... nou, we verwachten de komende maand, verwachten we hier in Beirut... maar ook in heel Libanon, verwachten we een aantal autobommen... verwachten we inderdaad aanvallen. En ja, wat we zelf ook uit het nieuws ook hadden vernomen... de Al-Qaeda had ook wat genoemd, hè, wat, wat, wat dreigingen... dus ja, er, was, er hing wat in de lucht, dat was zeker. En uh, wat ook opmerkelijk was, was, toen wij thuis kwamen... toen was de eerste autobom ook gelijk een feit. Want wij zetten het vliegtuig, of wij niet, met het vliegtuig landen. En toen zette ik de telefoon aan en het eerste wat ik eigenlijk... Eigenlijk zag, was gelijk een berichtje op nu.nl dat, uh, dat er dus een autobom was ontploft. En daar waren twintig doden en inmiddels 200 gewonden. Dus dat, dat, dat klopt. Ja, het was niet echt een, een fijne reis, kan ik me zo voorstellen. Een bezoek brengen aan een vluchtelingenkamp in Libanon. Ja, het, was, het zijn in Libanon alleen geen vluchtelingenkampen. Wat Libanon, is het daar? daar? Nou, daar zitten helemaal geen kampen. Dat is uh, omdat de overheid, en die is op dit moment demissionair... dus er is het niet echt een regering, maar die zijn het er niet over eens. Zij hebben een ervaring met, met, uh, met vluchtelingen... en uh, zij willen dus ze weten niet of ze een kamp willen. Dus de vluchtelingen die vluchten, ja, die verdwijnen in het land... en daar hebben ze dus ook weinig grip op. En dat is ook nadelig voor de vluchtelingen... want die weten dus ook niet uh, wat voor hulp er is... en waar ze die hulp kunnen vinden. Maar waar belanden ze dan? Want ze zitten wel bij elkaar, toch? Ze zitten bij elkaar. Uh, en dat, dat verschilt. Sommigen zoeken familie op. En dan hebben ze massel. Want dan hebben ze al een plek. Maar anderen die moeten bijvoorbeeld een, uh, een plekje huren. En dat zijn uh, garages. Dat zijn uh, hele kleine hokjes. Uh, waar ze heel veel geld voor betaalt. Ik heb, ik betalen. Ik heb wel eens begrepen dat ze 200, 300 dollar per maand moeten betalen. Nou, dat is heel erg veel. Als je realiseert dat als je vijf, zes dagen per week werkt. dat dat ook het salaris is. ja Of, of ze, ze verdwijnen toch ook in. en ze maken zelfs kleine kampjes, tentenkampjes, maar het is dus geen officiële vluchtelingenkamp. Nee, nee. nee. Jij hebt een aantal kinderen gesproken, hè? Mm -hmm. Begrijp ik? Ja. Uh, hoe kwam je met zijn contact eigenlijk? Ja, wat misschien goed is om vooraf te vertellen... is dat uh, ik had uh, samen met Oortzat hadden we bedacht... we gaan deze reis naar Libanon maken. En ik wilde heel graag een televisieprogramma uh, daarover maken... voor ZEP Live. Want daar had ik drie plekken heb ik daar, uh, vrijgekregen. Dus toen ben ik in Nederland een basisschool gaan bezoeken. En heb ik Nederlandse kinderen gevraagd... wat zouden jullie nou heel graag willen weten... van kinderen die gevlucht zijn? Want Nederlandse kinderen zijn heel erg betrokken. En die hadden een heleboel vragen. Toen zijn we in, uh, in Libanon, hebben we uh, projecten... van. Wordchild bezocht. En die kinderen hebben deze vragen gesteld en natuurlijk ook uh, andere vragen. En uh, dat is eigenlijk het idee. Zo, zo, zo is het. Want uh, ja, jij bent dus ambassadrice he, voor Wordchild. Mm -hmm. Wat waren de mm -hmm. vragen? Wat wilden de kinderen weten? Ja, dat was, dat was wonderlijk. Die kinderen wilden hele praktische dingen weten. Van waar slapen ze? Met hoeveel mensen slapen ze? Uh, wat eten ze? Kunnen ze nog naar school? Uh, hebben ze bijvoorbeeld een fiets? Waar spelen ze mee? Wat is hun speelgoed? Hebben ze alles mee kunnen nemen? Dat vond ik trouwens een hele relevante vraag. Van wat neem je mee als ja. je vlucht? Ja. En die hebben we ook gesteld. En daar kwamen echt schrijnende antwoorden op. Want ja, eigenlijk niks. Hè? Meestal hadden ze alleen de kleren bij zich die ze dus uh, aan hadden. En al die andere vragen, ik wil het ook allemaal weten. Want jij hebt al die vragen kunnen stellen. Ja. En uh, om te beginnen, hoe zag het leven eruit? Gingen ze inderdaad naar school of iets provisorisch? Ja, wat goed is om misschien vooraf even te vertellen wat de situatie in Libanon is. Dat is daar wonen ongeveer 3,6 miljoen mensen. En er zijn op dit moment 700.000 vluchtelingen bijgekomen. En dat is ongeveer een kwart van de bevolking Zo, ja. is dus aan vluchtelingen... En ik vergelijk het altijd met stel dat er dus 4 miljoen Duitsers naar Nederland komen. Dat is dus een enorm aantal mensen wat erbij komt en dat zet de situatie onder druk. Daarbij hè, heb je verschillende groeperingen, verschillende religies. Dus die zijn het niet altijd met elkaar eens. Dus het is een hele exclusieve situatie, dat is duidelijk. Um, de kinderen die ik heb ontmoet, dat waren de kinderen die meededen aan de zogenaamde deals van War Child. Dat zijn de projecten die zij geven in uh, safe spaces. Want dat is het allerbelangrijkste. dat wil die kinderen heel graag veiligheid geven. Dus zijn er in Libanon alleen al 52 safe spaces. En die kinderen die, uh, kunnen daar naartoe komen. En het allerbelangrijkste is veiligheid. Dat zij een plek hebben waar ze uh, gewoon kunnen zijn... waar ze andere kinderen kunnen ontmoeten... waar ze hun verhaal kunnen doen. En daar worden ook de deals gegeven. En deals, dat zijn de psychosociale uh, trainingen die je geeft... waar de kinderen le leren hoe ze met hun emoties moeten dealen. Uh, en uh, nou ja, die kinderen, die, die, ja, ik vond het echt bijzonder om te zien... wat dat uh, ja, wat, wat, wat met die kinderen deed. En uh, nadat we die trainingen hadden gezien en ook hebben gefilmd... zijn we met die kinderen mee naar huis gegaan. En daar hebben we ze die vragen gesteld. Dus... Zij gingen ons rondleiden. Ze gingen mij laten zien van, nou, waar slaap je dan? En hoeveel, hoeveel mensen slapen er dan bij jou? En is dat fijn als je met acht mensen in een kamertje slaapt? En uh, kun je eigenlijk wel slapen? Ja. Nou, alles wat je hebt meegemaakt. En wat en... vertelden ze dan? Nou, dan, dat vond ik zelf wel. Ik vond dat ze heel openhartig waren. Zij vertelden echt hele uh, heftige dingen. Bijvoorbeeld een jongetje die vertelde van, ja, ik, ik heb echt alles... Dood gezien op straat. Uh, uh, volwassenen, kinderen, maar ook baby's, vrienden, familie verloren. Uh, dus ook gevlucht met helemaal niks. Een hele huis achter moeten laten. En dan toch ook zeggen van, nou, want wij hadden echt wel wat in Syrië. Want ik had bijvoorbeeld een televisie op mijn slaapkamer. Ik had een eigen slaapkamer. En nu deel ik deze ruimte met mijn gezin. He, met tien man. Ja. Um, en hoe oud was nou zo'n jongetje dan? Nou, ze zijn, ze zijn natuurlijk heel veel verschillende leeftijden. Maar die jongetjes die wij hebben gesproken waren tussen de tien en de twaalf. Dat was ook de specifieke doelgroep, soms iets ouder. Um, en ze vertelden natuurlijk ook ja, wat, wat het met hun deed. Dat ze zich heel erg onveilig hebben gevoeld. Dat ze ontzettende angsten hebben gevoeld. Alle bommen die ze hoorden. Dat dat, dat, uh, ja, dat, dat heel veel uh, uh, vervelende, nare emoties op... Uh, op, op, op dat ze ja. daar he, echt slecht van sliepen. En, uh, en hoe ja, vonden ze vreselijke het om, verhalen. Hoe vonden ze het om jou te vertellen eigenlijk? Ja, ik dat was wonderlijk, want ik spreek natuurlijk geen Arabisch. En uh, er zat een, een, een hele goede tolk bij. Dus dat was heel fijn. Maar ik had wel het idee dat ze het, uh, dat ze het verhaal wel wilden vertellen. Dus het ging uh, ja, ze, ze wilden graag uh, vertellen wat er, wat er met ze aan de hand was. En op een gegeven moment als wij merkten van nou, hè, dit, wordt, dit wordt emotioneel, dan stopten we ook. Maar uh, ik had het idee dat ze het fijn vonden om het verhaal te vertellen. Is er en er dat een... is ook wat. Sorry, nee, nee, ga je gang. Ja. Nou ja, maar Dat is ook wat ik dan weer fijn vind. Want wij willen dat verhaal ook heel graag vertellen. Het is heel belangrijk dat mensen weten... dat die kinderen zijn daar niet alleen slachtoffer zijn... maar ze zijn ook doelwit geweest in Syrië. Die hebben zoveel dingen meegemaakt. En er groeit straks een hele generatie kinderen op... Die, ja, die moeten dealen met heel veel dingen... waar wij echt geen ideeën, geen beeld bij krijgen. En die kinderen moeten natuurlijk geholpen worden. Dat, dat, hè, dat ja. verhaal wil ik vertellen. Ja. Is er één kind waar je nu terug in Nederland ook nog gewoon vaker denken eigenlijk? Nou, ik moet dan heel veel verhalen denken. Er was één, uh, uh, de, een social worker vertelde mij een aantal verhalen. Bijvoorbeeld van uh, een jongetje wat uh, de hele tijd rondliep en deed alsof hij uh, oorlogje speelde. En die uh, schoot dan de hele tijd iedereen dood. En als hij dan klaar was, dan deed hij uh, zo, het, het, het zogenaamde pistool in zijn eigen mond. En dan schoot hij zichzelf dood en dan viel hij dood neer. Jeetje. ja. Of uh, een verhaal van een, uh, een jongetje wat uh, op straat een onthoofde baby had gezien. En dat beeld raakte hij totaal niet meer kwijt. Hij droomde elke nacht dat hij in een auto zat met zijn familie. En dat alle mensen in de auto onthoofd waren. En dat hij dan totaal in paniek was. En dan schrok hij elke keer wakker. En die droom had hij al weken achter elkaar... Uh, een verhaal van een meisje... wat, wat uh, samen met haar drie zusjes gevlucht was en haar moeder. En uh, zij uh, uh, op een gegeven moment werd er aan haar gevraagd... Van, goh wat zou je heel graag willen? En toen zei zij van... Uh, ik wil helemaal geen hulp, ik wil geen huis, ik wil geen eten. Het enige wat ik wil is dat het geschreeuw in mijn hoofd van mijn vader stopt. Zij had namelijk meegemaakt dat haar vader voor haar ogen uh, gemarteld was. Een half uur lang met messen bewerkt. En zij heeft dat gegil, heeft ze natuurlijk gehoord. En daar, weet je, dat, he, dat hoort zij de hele tijd in de hoofd. En daar komt zij niet van los. Nee. Nou, en dan vond ik het heel erg bijzonder en heel prettig om te zien... dat die kinderen in die deals, die projecten van Wordchild dat, dat zij steun krijgen. Dat ze zich veilig voelen, maar ook dat ze weer kind kunnen zijn. Want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Want ze zijn twaalf, ze zijn tien, elf, acht. Alle leeftijden zitten daartussen. En daar worden bijvoorbeeld trainingen gegeven... wat ik heel mooi vond om te zien. Um, hele simpele dingen. Bijvoorbeeld ze gingen breakdansen met, met jongens. En die jongens hebben hele heftige dingen meegemaakt. Maar daar in die groep zag je weer heel even zo'n jongetje van 14 die dan uh, stoere moves maakt o. op de grond en dan weet je wel blij is dat zijn, uh, dat ja. zijn vriendjes dan klappen en joelen. Of uh, wat zijn ze weer in... even kind? Ja, en wat ik ook interessant vond om te zien, ze de, uh, er worden ook uh, agressietrainingen gedaan, want wat al die kinderen eigenlijk allemaal zeiden is: wij voelen ons zelfs in Libanon ook niet veilig. Want er zitten natuurlijk heel veel groeperingen, heel veel religies... en pesten is een enorm ding. Dus die kinderen voelen zich op straat heel vaak ja, onveilig... om allerlei redenen. En, um, Omdat nou, er dan dus... wat gebeurt? Nou, omdat bijvoorbeeld één jongetje zei... ja, als er een lamp bij de buren kapot gaat... dan uh, krijg ik altijd uh, een schop, krijg ik altijd de schuld. Weet je, die spanning, wat ik net ook beschreef, ja. is, is enorm. Dus als er iets gebeurt, dan is het natuurlijk van je afsnijden. Dat is wat, hè, wat de situatie is. Dus jij bent de schuldige en jij zal het voelen. Um, en uh, nou, wat ze proberen is om die kinderen ook... Ja, te leren van hoe kan je dat op een andere manier doen. En uh, dan hadden ze dus een training. En dan gingen ze uh, zeggen van... oké, okay, nou, wat zou jij doen als een jongen of meisje jou slaat? Nou, zeiden ze allemaal, uh, terugslaan, want dat zijn ze gewend. Um, nou... Toen vervolgens hebben ze gezegd, oké, okay, hoe zou je ook kunnen reageren? En toen werden er verschillende mogelijkheden geschetst. En die moesten die kinderen dan naspelen. En er ontstond natuurlijk ook een soort lachere sfeer. Van, van, nou ja, wat moeten we nou doen? Maar ik kan me gewoon voorstellen, als je dat tien keer doet... dat op een gegeven moment er best een moment zal zijn... dat die kinderen in het dagelijks leven, in de realiteit... eens denken van, hé, hey, misschien kan ik het eens anders aanpakken. Ja. En daar heb ik ook een mooi voorbeeld van. Er was een, een, een ander jongetje wat mij vertelde... dat als hij de trap afliep in zijn huis... dan was zijn boer, buurjongetje, deed altijd de deur open en die sloeg hem dan heel hard. Ja, en hij liet dat gewoon gebeuren, maar hij vond dat natuurlijk helemaal niet fijn. En na een tijdje uh, zei hij van, nou, ik, ik heb daar aangeklopt en ik, ik vroeg hem op een gegeven moment van, nou, waarom doe je dat? En toen zei dat jongetje van, ja, maar dat doe ik toch altijd? Ik sla iedereen, dus jou ook. En toen zei hij, dat vond ik heel moedig dat hij dat überhaupt ook aan mij vertelde, van uh, ja, maar ik ben je vriend en ik wil niet dat je dat doet, ik wil dat je stopt. En toen is het wel opgehouden. En weet je, dat vind ik dan zo'n mooi voorbeeld. Het is een heel klein begin, maar dit is wel de essentie van waarom die trainingen, waarom die deals, dus heel goed werken. Ja, en waarom wordt je al daar ziet dus. Ja. Hm. Was jij ooit ja. eerder in die regio geweest? Eigenlijk was dit je eerste kennismaking. Nou, in Libanon ben ik nooit geweest, maar ik heb wel in 2006 een reis gemaakt uh, samen met mijn vriend. Zijn we van Amsterdam naar Jordanië gereisd met de auto. En toen zijn we twee keer een week we door Syrië gereisd. Oh, ja. Dus ik heb ja. Dus ik heb, ik heb, uh, ja, ik heb twee, twee weken ben, ben ik daar, uh, daar rondgereisd. En ik heb ook gezien van, ja, hoe fantastisch, hoe prachtig dat land eigenlijk is. En hoe vriendelijk die mensen zijn. En dat was precies in de periode dat de Deense cartoons uh, er waren. Ja, en Dat iedereen ons over Ja, die rellen erover. En iedereen zei: van je gaat toch niet naar Syrië? Want iedereen denkt dat jullie Deens zijn. Want we zijn allebei behoorlijk blond. Ja. En wij hadden zoiets van: joh, dat zal allemaal wel meevallen. En dat viel ook mee. Het fijne was die mensen bijvoorbeeld. We kwamen de grens over en sowieso in Turkije ook al. Maar alle, overal zeiden ze, welcome to our country. En elke keer moesten we uitstappen. En vonden ze het geweldig dat wij naar Syrië kwamen. Moesten we thee drinken. Die gastvrijheid die is zo waanzinnig daar. En um, ja ik denk ook nog wel eens terug aan die mensen die ik heb ontmoet daar. Mm -hmm. En ik vraag me natuurlijk ook af, ja, ja, zijn ze er nog? En wat is hun situatie? Ja. En, ja. Uh, hoe gaat het met ze? Ja, een dramatische wending in hun land. Ja. Goed, uh, bijzondere opdracht heb je vervuld voor Warchart, volgens mij. Je hebt uh, dus interviews ja. opgenomen met die kinderen. En ja. die zijn uh, begin oktober te zien op tv bij ZEP. ZEP Live, Zapp ja. ja live. Op 1, 3 en 5 oktober. oktober. Goed, dankjewel voor je verhaal, Jetske van der Elsen. Bedankt. En morgen gaat in Nederland die Tweede Kamer praten... over het mogelijke ingrijpen in Syrië. Dit is Max, tot half negen, Twee Dingen. Met Margreet Rijntjes. Onze Noordzee die ligt bezaaid met wrakken. Duiker Ben Stievelhagen is voorzitter van een stichting. De stichting Duik de Noordzee Schoon. Uh, hij is bezig met een grote schoonmaakactie. En inmiddels is het uh, honderdste scheepswrak schoongemaakt. Goedenavond. Goedenavond. Wat was dat voor wrak? Ja, en uh, we weten niet precies. We weten wel de naam, de Tindy Simon. Een hele mooie naam. Ja, blauw. Ja. Wat was het? Maar, Uit welk land kwam hij? Dat, dat weten we niet. Het is een onbekend wrak eigenlijk. Ze hebben hem deze naam gegeven. Um, het was niet een heel bijzonder wrak. Voor ons wel natuurlijk. Het zat aardig, was aardig vervuild met netten en lijnen. Dus die hebben we eraf gehaald. Ja, want dat is wat u doet. Zo zijn die wrakken vervuild. Gaat het vooral nou, netten? Ja, onder andere wat we doen. We doen meer dan alleen dat. Maar als we daar duiken, dan willen we gelijk iets doen. Dus we praten erover, we filmen, we fotograferen het... We onderzoeken het. Er gaan biologen er mee, er gaan archeologen mee. Die gaan kijken, dus ook voor dit wrak, wat het nou precies is. Hè. Mm -hmm. Ik kan wel zeggen, het is een visser. Maar dan blijkt er misschien naast te zitten, is het een oud vrachtschip. Mm -hmm. En dan zeg ik, hij komt uit Spanje en dan blijkt hij uit Frankrijk. Dus <laughs> ja. daar waren ik me maar niet aan. Dat nee. wordt onderzocht. Maar wij maken wrakken schoon. Dus via iedere duik die wij maken... proberen we de vervuiling weg te nemen van het wrak. Ja, want dat zijn dus nette, maar ook nog andere dingen, begrijp ja, ik. Ja, lijnen, lood... Lood? Uh, scheepsafval lood van sportvissers. Dus dat zijn, in Nederland zijn er ja, een behoorlijke hoeveelheid sportvissers. Er zijn er uh, 650.000 die min of meer regelmatig op de Noordzee vissen. Meestal vanaf het strand en vanaf pieren. Maar ook toch duizenden vanaf schepen. Nou, die gaan naar Wrakken toe omdat daar vis zit. Zat eigenlijk. Er zit steeds minder vis. En die laan daar dan ook um, sportvistuig achter, noemen wij dat. He, lood, lijnen, haakjes. En dat blijft er dan jarenlang doorvissen. En dat vindt niemand leuk. Nee, want dat is uiteindelijk slecht voor de populatie vissen. Want die raken die, daarin verstrikt of zo. Ja, dat noem je spookvissen. En dat is uh, natuurlijk heel triest dat dat gebeurt. Die vis die raakt daarin vast, die raakt verstrengeld... in die lijnen, in die netten. Daar komt een mooie kreeft op af, die denkt... hé, hey, dat is een makkelijk maaltje, die raakt ook verstrikt. Daar komen krabben op af, die denkt... jongens, daar hangt een goed maaltje voor ons. En dan zitten er tientallen beesten verstrikt in lijnen... in en dan denk ik, moet dat nou? Kan dat nou niet anders? En dus gaat u met een team, u bent ook een professional eigenlijk, echt een beroepsduiker. U heeft jaren bij de, wat was het, de Marseusee gezeten? Nee, Corse Mariniers. Corse Mariniers, sorry, ik vergis me. Dus u heeft er verstand van, u gaat met een team naar beneden. Ja. Met gewoon duikpakken aan. Ja. En dan neem ons dus mee onder water. Ja, nou, wij hebben dus een team van hele goede duikers, gemotiveerde mensen. Mensen die iets goeds willen doen met hun hobby. Ja. He, zijn niet alleen je hebt natuurlijk heel veel duikers bij die duiken alleen maar in Egypte... op vakantie of in Thailand. Prima natuurlijk. Maar dat zijn niet de mensen die wij aan ons willen binden. Nee. Wij hebben mensen met ruim ervaring in stroomduiken nodig. Die gemotiveerd zijn, die iets kunnen, die iets willen. Die een drijf hebben. Ze moeten in dat team passen. Ja, want wat is de drijf? De drijf is de Noordzee uh, schooner achterlaten alsof wij hem aantreffen. Dat is eigenlijk onze drijf. Dus iets doen, iets goeds doen met je hobby. Ja. Dus wij genieten van het duiken... En dan kunnen we ook ons hobby op een goede manier aanwenden. Ja. En dan, u neemt mij mee naar beneden. 30 meter begrijp ik, soms zelfs 40. Soms zelfs 50. Soms zelfs 50. Ja, dat is, dat, niet, ni dat is niet uh, easy nee. voor je lijf, toch? Nou, als je weet wat je moet doen, hoe je het moet doen... en hoe je, vooral hoe je naar boven moet komen, dat is belangrijk. Kijk, duiken is niet zo'n probleem. Afdalen, dat lukt wel. Mm -hmm. Je duik maken lukt mensen ook nog wel. Je moet ook op een aantal zaken moet je letten. Het is natuurlijk niet geheel ongevaarlijk wat we doen. Dat is duidelijk. Vandaar ook goede, goed geoefende en getrainde duikers. En niet ongevaarlijk omdat het zo diep is? Of zijn er ook nog andere gevaren? Nou, we duiken natuurlijk in de Noordzee, de Groene Zee... Hè, zeggen we altijd, hij is natuurlijk niet blauw, hij is groen. Groenachtig water. Het water is natuurlijk wat kouder dan de gemiddelde zeeën. Het is wat donkerder. Uh, stroming kan er natuurlijk staan. Het zicht varieert nou, soms van één meter. Nou, dan duiken we liever niet, niet op zo'n project in ieder geval. Hè, maar meestal duiken we tussen, met een zicht van tussen de vijf en de twintig meter... Op hoogtijdagen. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En is het mooi onder water? Heel mooi. Ja, Echt vertellen. prachtig. Het is uh, natuurlijk onze achtertuin. Dat vergeten uh, de mensen. Het is een uh, heel mooi natuurgebied. He, de meeste mensen zien de Noordzee als een productieplaats. He, er moet uh, gevangen worden, vis gevangen. Je kan er natuurlijk boren en, en, en gasplatforms neerzetten voor uh, winning. Zandwinning kan je dat doen. Mm. Grindwinning kan je dat doen. Maar het is natuurlijk vooral een heel mooi natuurgebied. Ja, want wat ziet u? U, u zwemt daar rond. We zwemmen er rond. We komen aan op een wrak. Nou, Vroeger was het zo, ik duik inmiddels 40 jaar. Ik duik meer dan 23 jaar op de Noordzee. Ik kwam je aan bij een wrak. De vis, zag je dat wrak niet, dan zag je gewoon een hele grote school met vis. Kabeljauw, Weiting zag je er rondzwemmen. Polak. Polak. Uh, nou, dan zeg jij hey, dat wrak dat moest daar toch ergens liggen? Dan dood je die, die school met vis dood je in, die <tie> week dan uiteen. Dan zag je daar inderdaad dat wrak, dan keek je om... en die vis hadden ze weer gesloten. Dat is je echt honderden grote en noem ik hele grote kabeljauw om je heen. Schoonheid. Een schoonheid, een plaatje. En dan, dat wrak is helemaal begroeid met anemonen, anjelieren en allerlei kleuren. Wit, oranje. Een beetje roodachtig. Dan lopen enorme krabben lopen er rond. Kreeften zitten erop. En allerlei soorten vis. Maar u zei vroeger? Ja, vroeger. Daar is natuurlijk het een en ander veranderd. De zee wordt zwaar overbevist, de Noordzee. Dat komt met name door de boomkorvisserij. Dan heb je natuurlijk ook nog staand wand. En vooral op de wrak hebben we heel veel last van. Ja, staandwand. dat is een bepaalde manier he, van vissen. Ja, als het, nou, dat, is een, dat is een soort schutting van netten. Is laag, het is meestal maar 1,20 meter, 1,50 meter hoog. Mm -hmm. Soms 30 kilometer lang zelfs wat ze neerzetten. Die zetten ze om of op het wrak, in de lengte richting van het wrak. En geen vis kan daaraan ontsnappen. Dus die raakt een warm net. Ah, oké, okay. dus de vissers gebruiken zelfs die wrakken om, ja. uh, om te vissen. Je moet een wrak zien als een oase in de woestijn. Uh, een Noordzeebodem, nou goed, die heeft wat vis, heeft wat platvis natuurlijk. Maar zodra er een wrak ligt, een obstructie, dat noemen we eigenlijk hard substraat, dus mm -hmm. een harde ondergrond. Dat is een vesteringsgebied voor bodemdieren. Bijvoorbeeld een anemoon, anjelier. Die vestigt daarop. Er wordt een enorme bloementuin. En dat is dan weer een hele mooie biotoop, ga je krijgen voor vis. Ja. Een kraamkamer voor maar jonge visjes. U heeft nu met uw stichting het doel om al die wrakken schoon te maken. Nou, Hoe, niet al. Dat, dat er liggen er duizenden. Jouw olie liggen duizenden. <laughs> er liggen er duizenden. Ja. Ja. Hoe weten we dat eigenlijk? Weet u waar ze overal liggen? Ja, er is een hele mooie kaart van. Die maakt Rijswaterstaat. hydrografie, doet dat. En, uh, en die heeft dus allemaal nummers. Die wrakken hebben ook nummers. En daar staan in een gids die Nederland uitbrengt... staan er duizenden. Nou, vaak niet erg interessant. Er is een wrakkengids. De wrakkengids heet okay, dat. Ja, ja, speciaal. Die wordt dus ook bijvoorbeeld de offshore... Uh, als je natuurlijk een offshore installatie neer wil zetten... als je natuurlijk een gasleiding aan wil leggen... een, hoog, uh, een, een, een, een kabel wil aangeleggen... een kabeltracé van Nederland naar Engeland liggen... bijvoorbeeld kabels... Ja. dan wil je wel weten wat ja. ligt er allemaal in de weg heel logisch inderdaad. Ja, ja. dus je hebt instanties die dat bijhouden... En dat ligt op de, echt op de meter nauwkeurig. Kunnen ze bepalen precies waar ligt dat wrak en hoe ligt dat erbij. En goed, ze weten vaak niet wat het is. Het kan een vliegtuigwrak zijn, terwijl ze denken dat het een klein scheepje is. Ja. Vindt u dat interessant? Gaat u wel eens daar gewoon ook zwemmen en goed kijken? Of u nou, wij, namen wij, ziet? Of? Ja, wij op expedities gaan wij naar onbekende wrakken toe. En die onbekende wrakken soms valt het tegen. Dan is helemaal aan elkaar getrokken. Ligt er alleen een ketel van een schip, van een oud stoomschip... en een stukje van de boeg. Mm -hmm. Dat is meestal het sterkste. En de, de achterzijde van het wrak is sterk. De zijkanten zijn dan weg. En, maar soms ontdekken we bijvoorbeeld een vliegtuig... waar de Rijkswaterstaat dacht dat er een scheepswrak lag. Een onderzeer wordt bijvoorbeeld gevonden door spoorduikers. Um, bijzonder is wel een heel groot droogdok... wat er ligt bij Den Helder. Er ligt hele bijzondere een Russische bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn mooie dingen voor ons om op te duiken. Ook wel een beetje spooky, of niet? Nou, soms wel, dat maakt het ook spannend. Je daalt af, je ziet dan een grote grijze massa opdoemen. Met vis omheen. tegenwoordig niet meer zoveel als vroeger helaas. En dan ga je naar dat wrak. Je probeert er ook in te komen in dat wrak, als dat kan. Ja, afhankelijk van welk wrak het is. Mm -hmm. dus we hebben geen wrak in de Noordzee die een beschermende status hebben. Dat je zegt, van daar mag je niet nee, in. Nee, nee. Dat zijn geen oorlogsgraven, die, die, die zijn er gewoon niet op de Noordzee. Maar je gaat er wel met respect, dat is belangrijk. Dat je met respect omgaat met zo'n wrak. Ja. En zitten er, er nog wel eens dingen in zo'n schip? Uh, een lading bijvoorbeeld? Of weet ik ja, het, natuurlijk. He, dan krijg je de fantasie ja, van, helaas, van schatten en zo. Ja, ja helaas <laughs> zit er een lading in. En er zijn bergers actief op de Noordzee. Ja. Met grote schepen, met knijpers erop. En die trekken dan zo'n wrak helemaal uit elkaar. Nou, dat is eigenlijk schandalig. Zo'n wrak, nogmaals, is een pleisterplaats voor de vis. Mm -hmm. Een kraamkamer. Die worden dan door bergers soms helemaal uit elkaar getrokken. En zeggen, jongens, kan dat nou niet anders? Kijk, nee. dat ze een lading, een gevaarlijke lading eruit halen... Ja, er zit lood, kan er in zitten, kan tin in zitten, er kan koper in zitten. Er kunnen ertsen in zitten die ook schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Prima als ze dat doen. Geweldig. Dat moeten ze vooral blijven doen. Maar blijf daar van de mooie wrakken, duikwrakken, af. Niet alleen voor de duikers, maar vooral ook voor je vissen die ja. er rond zwemmen. Want is er een ervaring daar onder water die indruk op u heeft gemaakt? Los van natuurlijk allerlei schepen die u gezien heeft. Maar iets wat u nooit zult vergeten? Ja, hoe bedoel je? De wrakken? Ja, van... of iets wat u daar onder of een dier wat u bent tegen? Nou ja, ik heb de, een van de mooiste dingen die ik ooit heb gevonden... is een hele grote slachtand van een mammoet. Een twee meter lange slachtand uh, heb ik 30.000 jaar oud. De rechte slachtand van een mammoet heb ja. ik naar een specialist gebracht, onze dik mol. De mammoetjager, de laatste mammoetjager van Nederland. En die weet dat haar fijn te vertellen... Want heb, hoe, hoe kwam die daar? Nou ja, hij was zat niet aan boord van het schip hoor, die man moet. <laughs> die was al 30.000 jaar ervoor overleden. Maar zo'n wrak komt op de bodem terecht. Dan gaat er een speciale stroming plaatsvinden. Er wordt een slijpgul ontstaat ernaast het wrak. Dus het zand wordt weggeslepen door de stroming. Dus het gedeelte naast het wrak wordt dieper. Nou, in dat diepere deel, op heel veel plaatsen op de Noordzee liggen... Op, als je drie, vier meter diep zou graven in het zand... dan kom je restanten tegen van de neusharige... Uh, sorry, de, de, de uh, wolharige mammoet. Van neushoorns kom je tegen, van herten kom je, Want je tegen. Want die leefde dan ja. in dat gebied? Ja, het was een soort serengeti wat ze dan nou zeggen. Wat je in Afrika hebt, is een heel mooi leefgebied. Er was geen water, er was zand. Er was een tungra tussen Nederland en Engeland. En daar leefde dus van alles. En pas na de laatste ijstijd, 8000, 9000 jaar geleden... daar zijn ze het niet helemaal over... liep dat bekken vol... En is de Noordzee gevormd. Die Zo, bestaat pas 9000 jaar. Dat was een fascinerend moment, dat u een mammoet-tand tegenkwam. Ja, pas geleden heb ik weer gedoken boven de Waddeneilanden eilanden vond ik waarschijnlijk, een stuk moet ik nog laten onderzoeken... van een hert, van een stuk van een gewei dus ook erg mooi, maar dat zijn bijzondere vondsten ja. natuurlijk. vind ik leuker dan goud. Ik hoef geen goud te vinden. nee Dat vind ik veel leuker. En wanneer dacht, u, wanneer dacht u in uw leven, dit ga ik doen? Ik ga die zee mooier maken dan die uh, nu is. Nou, ik, ik, zei, ik zei het in het begin al... Ik, uh, na 23 jaar of na 20 jaar duiken sprong die Noordzee in. Toen zag ik al die vissen, ik zag hem steeds slechter en slechter worden. Daar ga ik wat nou, aan doen. Nu denk ik van nou, ik wil die Noordzee graag beter achterlaten als ik hem heb aangetroffen. Dat is mijn grote wens. En hoeveel wilt u er nog doen? U heeft er nu honderd achter de rug. Nou, dat, dat, dit project, wat uh, deeltijd mogelijk gemaakt door de Postkeurloterij, Ze is fantastisch, zijn. doen toch veel, veel goede dingen voor de natuur, Z nu gaan we het op eigen kracht doen. We gaan kijken of we andere sponsors kunnen vinden. En ik ga er zelf weer geld in stoppen. Wat ik altijd al heb gedaan voordat dit project van start ging. Dus we blijven er wel mee doorgaan. Ze zullen u dankbaar zijn, de vissen denk ik, en alle andere dieren. Nou, ik doe het natuurlijk uh, ook voor mezelf. Ja. En een beetje voor de wereld om me heen. Ja, toch? wij zijn u ook dankbaar. Nou, graag gedaan. <laughs> Goed werk. Uh, ben uh, Stiefelhagen, beroepsduiker dus, uh, oud korpsmarinier uh, uh, en initiatiefnemer van een uh, grote schoonmaakactie dus van wrakken in onze Noordzee. Dit was hem, de uitzending van Max van Twee Dingen. Uh, informatie, uitzendingen terugluisteren op onze site kan dat allemaal, tweedingen.nl. Straks NOS langs de lijn, uh, er is een Champions League wedstrijd AC Milan tegen PSV. Dit is Radio 1. Maar nu eerst het NOS Journaal met Christian Bonenbakker. Syrië heeft de VN gevraagd om een onderzoek naar een chemische aanval door de opstandelingen. Regeringstroepen zouden de afgelopen week drie keer zijn bestookt met gifgas. Intussen lijkt Syrië zich voor te bereiden op een internationale aanval. Ooggetuigen melden dat het regeringsleger enkele belangrijke militaire posten heeft ontruimd. De Italiaanse oud-premier Berlusconi vecht zijn veroordeling voor belastingfraude aan... bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... Berlusconi zegt dat hij is veroordeeld op basis van een wet... die nog niet bestond toen de fraude zou zijn gepleegd. En dat zou in strijd zijn met de Europese wetgeving. Twee natuurorganisaties stappen uit het overleg over de Blankenburg-tunnel... die moet komen onder de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen. De weg daarnaartoe doorkruist het natuurgebied Midden-Delfland. Natuurmonumenten en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland vinden... dat de overheid te weinig rekening houdt met het landschap... en daarvoor ook te weinig geld uittrekt. En minister Schulz heeft opnieuw bij de Duitse regering aan de bel getrokken... over de staking van sluiswachters in Duitsland. Nederlandse schippers zeggen dat ze door de staking... dagelijks een miljoen euro schade lijden. De Duitse sluiswachters staken al weken tegen de automatisering van hun werk. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn, het Geo-Lippens... Goedenavond, dit is woensdagavond. Iets over half negen nog een klein kwartier tot de aftrap van AC Milan tegen PSV. Een wedstrijd om naar uit te kijken in San Siro, de voetbaltempel in Milaan. Dat straks live vanaf kwart voor negen. Verder is er tot 11 uur tennis, de US Open, met Marcella Mesker. We praten met Sebastian Timmerman over de Vuelta-etappe van vandaag. U krijgt een interview met de nieuwe trainer van NEC. En we houden u op de hoogte van het WK Judo. Ver weg in Rio de Janeiro. En uiteraard is er muziek, als altijd in Langs de Lijn. Hier is Paul Carrick. Derek was dat als opener in Langs de lijnen de Muzikale Opener. Don't Shed a Tear. We gaan naar New York. We gaan naar de US Open. We hadden zo graag iets willen horen over tennis Marcella Mesker. Maar Rob de Nijs zong het al. Hè? Zachtjes, Tikt de Regen enzovoort. Ja, ja, het is wel droog geweest hoor. Ze begonnen gewoon om 11 uur. En we hebben op het Arthur Ashe Stadium hebben we de Chinese na Li zien winnen... van de Zweedse Sofia Arvidsen. Um, Li erg goed hoor, vijfde geplaatst. Uh, ja, heeft een keer een Grand Slam toernooi gewonnen. Daarna wel goed, maar niet heel goed... Misschien uh, is ze dit jaar wel heel, heel goed in vorm met die uh, Carlos Rodriguez, die oude coach van Justine Heine aan haar zijde. Schijnt ze heel hard getraind te hebben en in blakende vorm te zijn. Ik ben benieuwd hoe ver ze gaat komen. Radwanska, de Poolse, nummer drie bij de vrouwen. Uh, die won vrij makkelijk van de Spaanse Toro Floor met 6-0-7-5. Dus twee favorieten bij de vrouwen door. Maar ja, nu is het uh, toch wachten tot het droog wordt. Want uh, ineens uh, brak de hemel uh, open en uh, werden de fans zelfs verzocht een schuilplaats op te zoeken. Want er was ook uh, onweer en donder in de lucht. En het bleek dus echt wel gevaarlijk te zijn. Nou ja, zo zie je maar dat uh, het grootste Grand Slam toernooi ter wereld... dat dak echt heel hard nodig heeft. Ze zouden eerst geen dak bouwen. 500 miljoen verbouwingsplannen zonder een dak op het Arthur Ashe Stadium. Nou, daar zijn ze gelukkig op teruggekomen. Uh, twee weken terug persconferentie. Ja, daar komt een dak. Ja, dat kostte 550 miljoen dollar. Maar dan hebben we in... Let wel, 217 een dak. Dus we moeten nog steeds wachten uh, totdat de droog is in New York. En ik lees net een uh, Twitterbericht van John McEnroe... De 2017, a roof? You gotta be kidding me, roept John Mackerel. En hij heeft natuurlijk gelijk, want daar zitten we weer. Dag drie van de US Open, zitten we duimen te draaien, zitten we te wachten. En Nederland zit vooral natuurlijk ook te wachten op de uitslag van Igor Seisling. Die de speelt, enige, hè? De uh, laatste nog. Ja, de laatste Nederlander. En die staat uh, pas laat geprogrammeerd, derde partij op uh, baan vier. Geen televisiebaan, achteraf baantje. Maar um, ja, voorlopig nog lang niet aan de beurt. En weet je voor wie het ergste is, Gio? Ik voor ben de... bang voor de commentator zelf, of toch voor anderen? <laughs> nee, voor de titelverdediger Andy Murray. Dat wordt de allerlaatste mannenpartij, eerste ronde mannenpartij, uh, voor Andy Murray. Die staat op het avondprogramma geprogrammeerd, dus uh, zeg maar half acht New York tijd. Nou, Dat is ergens uh, in de nacht bij ons. En als dat weer dus zo slecht is, dan uh, speelt hij niet uit. 48 uur zijn eerste ronde, nadat Nadal al lang klaar is. 24 uur na Djokovic, al lang klaar. Uh, maar wordt het misschien wel drie dagen nadat zijn grootste concurrenten die eerste ronde hebben gewonnen, gaat hij... Uh, spelen. Dus dat is wel een nadeel voor die titelverdeler. Dus ik hoop voor hem dat het opklaart. Nou, we gaan het afwachten, Marcella. En hou ons op de hoogte. Als het daar gewoon weer droog is en er weer voluit wordt gespeeld... dan gaan we het allemaal horen. Uh, we gaan eerst even naar het WK Judo en Rio de Janeiro. Geen last daar van de regen. We gaan het gewoon binnen. Daar verrasten Jules Fransen en Carla Grol in de klasse tot 57 kilo... met een paar mooie overwinningen. Maar net voor de prijzen in zicht kwamen, vlogen beide eruit. Jules Franse, die baalde daar flink van. Ik maak één fout in die hele partij. En dat was in de eerste halve minuut dacht ik, of de eerste minuut. En uh, daardoor krijg ik een score tegen. En uh, ik heb er alles aan gedaan, die partij om me terug te halen. Maar ik, uh, ik kwam er niet aan te passen. Nou. Je kwam er niet door. Nou, nee, ze, ze, ze, ik kreeg er bijna niet gegooid. Nou ja, dat ene moment dat krijg ik dan. Nou, ja, je probeert haar op straffen te zetten, maar je weet dat je moet scoren omdat je score tegen hebt. Je kunt er wel op straffen zetten, maar dat heeft gewoon geen zin. En uh, je moet een score maken. Nou, dat is niet gelukt. Even naar het begin van vandaag, want je begon zo lekker, hè? Eerst die Afghaanse, nou goed, dat is uh, een soort van formaliteit geweest. Maar toen kwam Filsmozer, wat was dat? Ja, nou, de, ik, ik, ik, ik kan alleen zeggen dat ik een hele goede voorbaarrijding heb gehad. En ik voelde me heel goed, ik voelde me heel sterk. En ik, uh, ik wou hiervan genieten, van dit WK, van dit podium. En dat heb ik gedaan tot aan uh, nu. Nu <laughs> vind ik niet zo leuk, maar... Ja, ik heb ervan genoten en ja, dan tegen Fieldsmoze, je weet dat je goed bent. Ik heb, ja, het, het ging gewoon goed, we hebben het tactisch goed opgelost. We hebben het goed doorbesproken en uh, dan weet je gewoon dat je van haar kan winnen. En het is de eerste keer dat ik ervan win, nou, ja, dat is wel een lekkere natuurlijk op de WK. Net één rondje te kort, hè, voor die herkansing. Ja, ik wil gewoon een paar rondjes verder, hoor. Ik wil die medaille hebben. En ja? die zit... J -j Jij was echt in die uh, orde van groot aan het denken? Nou, nee, als je realistisch bent, wou ik gewoon... Of wou ik, ik wil heel veel. Maar als je realistisch bent, denk ik dat ik een top 7-notering had kunnen halen. En dat dat gewoon realistisch, een realistisch doel is. Dat was ook mijn doel. Nu ben ik één rond te vroeg uit, Maar uh, als je hier staat, wil je gewoon uh, op die, oh, die gouden medaille hebben. Hoor. Maakt niet uit hoe of wat. Nou, ambitieus dus. Maar wel uitgeschakeld, Jules Fransen in gesprek met Matthijs Westraat. In diezelfde klasse begon ook Carla Grol goed aan het toernooi. Maar het was ineens afgelopen. Dat ging allemaal heel snel in die laatste partijen. Ja, dat is een kinderlijke fout. Die, uh, dat, dat mag niet gebeuren. Het is echt heel slecht. Je was zo lekker op stoom. Die eerste twee potjes. Nou, ja, ik voelde me echt, echt onwijs goed. Goede week gehad hier. Ik slaap prima en ja, dan, dan doe je zo een kinderlijke, domme fout. Dat is, ik ben echt ik ben heel boos op mezelf. Je debuteert hier. Hè? Je staat een goede partijen tegen Judo. En toch die teleurstelling. Toch zo groot. Ondanks die derde ronde. Ja, kijk. Dit is net na de partij. dus Dan, is de, dan overheerst de teleurstelling altijd. En, uh... Ja, dit, dit is gewoon... Ja, ik bouw echt als een stekker. Had je echt het gevoel dat er nog veel meer in zat? Nou, er zat gewoon meer in. Is, ik wist dat dit een, een knokpartij zou worden. Dit, dit meisje hier dat eigenlijk precies hetzelfde als ik. Ook rechts rechtsnek, sterk, aanvallend. Nou ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde als ik. Alleen uh, goed, ik, ik maak een domme fout. En, en, en zij uh, maakt het nee was af. En uh, ja, dit mag niet gebeuren. Ik bouw echt gigantisch. Je was enigszins gewaarschuwd, hè? Ik bedoel, ze won van Montero Dat is natuurlijk niet mis. Nee, dat is zeker niet mis. Maar goed, uh, Montero is ook... Uh, niet meer zo goed als een aantal jaren geleden. Dus, uh, en dit meisje, weet je, het komt ook op. En, uh, ja, ik wist gewoon dat dit een lastige pot zou worden. En, uh, ja, dit, dit mag gewoon niet zo. Dit is gewoon niet goed. Even laten bezinken en dan toch maar genieten van een heel mooi WK-debuurt. Ja, zeker laten bezinken. En, uh, zondag uh, hebben we gelukkig nog teams. Dus uh, Dan hoop ik nog wat recht te zetten voor mezelf. Uh, want ik baal hier gewoon momenteel als stekker van. Carla Grol, dan hebben we de twee Nederlandse judoka's die eruit vlogen gehad. Daarna de bondscoach, Marjolein van Une, die was niet ontevreden over het resultaat van haar judoka's. Ik zag uh, zowel Jules als Carla de goede kant op gaan. En uh, van mensen winnen die gewoon naar bij de top behoren. Dus ja, dan ga je denken van nou, we zitten goed in de rail, op, de rails, op de rails. Maar goed, het uh, moet ook heel uh, realistisch zijn. Ze maakte eigenlijk een foutje in het begin. En kon het helaas niet meer herstellen. Ondanks dat ik vond dat ze eigenlijk heel de wedstrijd verder daarna gemaakt heeft. En het was nog, leek het nog even op dat ze een Hugo mee zou krijgen weer. Ja, die, dat, dat was dus niet gegund. Ja, en dan uh, verlies je hem gewoon en dan ben je klaar. En dat uh, geldt ook voor Carlo Grol. Ik zag dat hij, maar dat zag ik vanuit mijn ooghoeken, verloor van de... Kostrovo's, uh, Katova of zo. Uh, dus uh, ja, heel jammer. Maar goed, ja. <laughs> Moet je hiermee hè, op dit moment. Beiden worden afgestrapt op een klein momentje. Op een klein detail. Even onoplettendheidje. On on um, toch even hè, terug naar eerder vandaag. Uh, te beginnen met Carla Grol. Debuteert hier. Uh, bijzonder wat ze laat zien. Die eerste twee potten. Goed, de eerste pot mo moeten we misschien niet helemaal uh, uh, hoog inschatten. Maar met name die tweede ronde tegen Kim. Ja, het was een hele mooie wedstrijd, tenminste, als ik hem gezien heb. Want volgens mij stond ze eerst achter. Maar ik, ik stond natuurlijk in die coulissen, dus ik kon heel weinig zien. Maar ja, ik zag dus hem gewoon winnend afsloot. Ja, dat is natuurlijk keurig als je dat doet. En dan uh, onbevangen natuurlijk hier staat. Want dat is natuurlijk ook wel het mooie van zo'n verhaal natuurlijk. Als je reserve bent. Maar ja, ik vind toch wel dat zij uh, wat heeft laten zien hier. Absoluut. En de verliezer vervolgens van die Kosse um, Dan is de teleurstelling bij haar enorm. Alsof ze hier de finale heeft verloren, als het ware. Kun je dat begrijpen? Terwijl ze toch debuteert? Ja, kijk, als je hier eenmaal bent en je doet zulke dingen, dan denk je, oh, nou zit ik er helemaal in. Het gaat goed, het gevoel is goed. Ja, dan krijg je toch, dan wil je meer natuurlijk. En dat is logisch, dat is een goed ook, want dat is een winnaarsmentaliteit. Ja. Um, zij is hier omdat Sanne van Hagen geblesseerd raakte. Um, ja, nou ja, dat is dus eigenlijk even een dingetje. Van, zij heeft die kans gekregen, gekregen. Heeft ze hem in jouw ogen ook gepakt? Nou, ik vind dat ze zeker uh, de dingen heeft laten zien. Uh, meer dan dat uh, de verwachting misschien nog wel was. En dat geldt eigenlijk... Kijk, in de 57 is het natuurlijk zo'n hele zware klasse. Hè? Laten we gewoon eerlijk zijn. Uh, we zijn hier met twee meiden natuurlijk in eerste instantie toegegaan... die ook niet echt medailles hadden neergezet. Hè? Alleen Sanne had een vijfde plaats gehad op de EK... Maar de rest, ja, we hebben natuurlijk vijfde plaatsen gehaald en uh, ja, het is toch allemaal nog niet helemaal wereldtop natuurlijk. Maar wat we dan toch zien is toch dat ze meedoen. En dat is heel mooi om te zien dat we dadelijk gewoon drie mensen hebben die meedoen in die min 57. Om maar even met een positieve noot te eindigen na de toch wel teleurstellende dag van gisteren de stijgende lijn ingezet deze week. Ja, dat hoop mag ik wel hopen, ja. Ik, uh, ik heb dat vanuit het verleden al een beetje, met lichtgewichten. Dat ik denk, wow, wat een vreselijke start is dit. Maar dit is wel weer hoopvol, vind ik, na vandaag. Morgen Annika van Hemden, daar gaan we toch over plakken praten? Ja, daar, ja, daar zouden we wel over moeten praten, ja. dat, dat, laat ik dat hopen. Nou, Dat was het judo voor dit moment, dan gaan we naar het voetballen. Want het is een wedstrijd om van te watertanden. Zo vroeg in dit seizoen al de tweede confrontatie tussen AC Milan en PSV. De inzet is een plek in de groepsfase van de Champions League. En het kan na de 1-1 in Eindhoven nog alle kanten op. Onze mannen in Milaan zitten er klaar voor. Frank Wilaat en Ronald van der Geer. Ronald, is San Siro een beetje volgelopen voor de wedstrijd? Nou, redelijk. Er kunnen er 80.000 in. Er zitten er 45.000. Dus dan kun je spreken van een redelijke publieke belangstelling. En omdat ze lekker wat ruimer kunnen zitten, lijkt het stadion goed gevuld. De bovenste ringen zijn, zijn dicht. Althans, aan de ene kant is die dicht. Aan de andere kant mogen daar 650 PSV-supporters zitten. Dus dat is, dat is prettig. Die zitten vrij hoog. Achter de goal die straks door Jeroen Zoet wordt verdedigd. Want uh, PSV heeft gek genoeg gekozen om uh, Milan straks in de tweede helft naar hun harde kern te laten spelen. Ja goed, ze spelen dan zelf ook naar, uh, naar hun supporters. Dus dat zal uh, een reden zijn geweest na het winnen van de TOS om uh, in elk geval voor deze startopstelling te kiezen. Daarover gesproken. Laat ik beginnen met uh, PSV. Uh, daarin geen wijzigingen, geen verrassingen. Of het moet zijn dat Wijnaldum, die geblesseerd geraakt is tegen Herakles, wel in de basiself staat. Dus eigenlijk gewoon hetzelfde elftal als vorige week. En Bakkeli, de jongeling, is er helemaal niet bij. Er was sprake van dat deze geblesseerde, talentvolle vleugelspeler wellicht aan de selectie kon worden toegevoegd. Hij is er ook bij, heeft gisteren ook getraind, maar niet goed genoeg voor een plekje op de bank. Dan AC Milan. Dat is wel op een paar plekken gewijzigd. De dus Cilio is namelijk weer terug van een blessure. Dus start hij gewoon op linksback. Terwijl de wedstrijd nu wordt in gang gezet door Klettenberg, de scheidsrechter. En Montari speelt op het middenveld ten opzichte van de wedstrijd met PSV voor Nocerino. En verder speelt Milan gewoon met wie je mag verwachten. Dus niet. Bijvoorbeeld met Robinho. Ook die is weer terug van een blessure. Maar hij. ...begint vandaag op de bank de Braziliaan Nigel de Jong. Vorige week geblesseerd geraakt, had last van zijn teen. Stond afgelopen weekend, uh, althans zat hij, uh, reserve. En uh, nu staat hij vandaag weer gewoon in de basis. De eerste poging tot een aanval is uh, voor Milan, wordt onderbroken. En de volgende poging van PSV die is wat onzorgvuldig. Nigel de Jong op het middenveld van uh, Milan in balbezit zoeken naar uh, Montolivo aan de rechterkant. Misverstandje met Abate. Zo zie je dat ook Milan toch nerveus is begonnen aan deze wedstrijd. Er staat natuurlijk nogal wat druk op. We hebben de druk van PSV al een paar keer uitgelegd. Hoewel, ja, hoeveel druk is er bij zo'n jong elftal tegen Milan? Het verwachtingspatroon is na de 1-1 van vorige week wat gewijzigd. Maar reken maar dat er bij Milan ook voldoende druk op staat. Er is namelijk geld te verdienen in de Champions League. En geld is er niet zo heel veel meer in Milan in vergelijking met de afgelopen jaren. En dus is die miljoenenpot hoog nodig... En moet er gewoon een van de Champions League worden gehaald? De eerste balbezit is voor Balotelli. Die krijgt te maken met Rikiek. Tap in het uh, kruis van uh, Balotelli. Zo lijkt het. Tlettenburg, de Engelse scheidsrechter, fluit voor. Het gebeurt in de middencirkel. Juist deze twee spelers die elkaar kennen van Manchester City. die uh, komen op deze manier voor het eerst met elkaar in aanraking. Nou, hij strekt zijn been Rikiek en komt dus niet in de maagstreek. maar op de knie van Balotelli terecht. Uh, logisch dat het uh, Italiaanse wonderkind even pijn heeft. Toegekende vrije trap wordt genomen door Nigel Dion. Ja, weet hoe het voelt om af en toe eens een tikje uh, uit te delen. En dus ook uh, om er eentje te krijgen. Rekiek, die zich meteen laat gelden. Nu kan hij dat nog een keer doen. Als Balotelli ook de bal achter zijn medespeler uh, plaatst aan uh, die kant. Montolivo, bal voorgegeven bij de eerste paal. En daar zoet degene die hem uh, opraapt. Voordat uh, daar voorin Boateng gevaarlijk kan worden vanaf de linkerkant. En zoet zet eerst even PSV neer voordat hij de boel gaat uh, laten opbouwen door Bruma van achteruit. En uh, Milan, ja, dat wil wel verdedigen in eerste instantie. Dat vindt het prima als het hier vandaag 0-0 wordt. Maar dat trekt zich niet massaal terug op eigen helft. Halverwege de helft van PSV wordt uh, de ploeg uit Eindhoven opgevangen. En dus zal het toch echt voetballend... Moeten proberen door de hechte linies van de Italianen heen te breken. Wijnaldum probeert even om te kijken. Maar kiest toch voor de weg terug via Rekiek en Bruma. Zo gaan we langzaam richting de middellijn. Bruma vertraagt even maar weer even naar Ze Zijn maatje dus achterin. Ja het zijn allemaal jongelingen. Rekiek is zelfs pas 18 jaar. Willems is 19. Heeft de bal ook aangespeeld gekregen aan de linkerkant. en Dan de routinier in het elftal van PSV. Samen natuurlijk met Park voorin. Is Schaars op het middenveld. Rick Kiek voor het eerst in het middenveld gestoken. Paas naar de linkerkant. Daar zou Depay eens wat kunnen verzinnen. Nou, Depay kiest voor een voorzet en het eerste balbezit voor Abiati, Die zo goed kiept eigenlijk in de wedstrijd in Eindhoven. Maar uiteindelijk dus in de fout ging bij die afstandsknal van Bruma. Bal losliet en vervolgens was daar Matas als een duveltje uit een doosje bij om hem binnen te koppen. En dat betekende de 1-1 uitslag. Nigel de Jong heeft balbezit voor de thuisploeg voor Milan. Het schuiven achterin naar Zapata, de centrale verdediger. En Balotelli gevonden. Balletelli probeert de bal diep in te gooien. Richting de linkerhoekvlag. Richting El Sarawi. Maar daar komt die belangen aan, niet in de buurt. Soet kan rustig oprapen zonder onder druk te staan. Rikiek in spelen. En die kiest dan aan de linkerkant voor Willems en Depay. De paai weer terug naar Willems. En dan uh, de bal breed naar Schaars. Die uh, wil dan weer achteruit Rikiek. En uh, wordt onder druk gezet. Vervolgens door uh, Balotelli. Net als Zoet. Zoet moet dan uh, doorbewegen uh, naar de rechterkant. Dat lukt uiteindelijk allemaal wel. Brenet, maar die neemt de bal niet lekker aan. En dus alsnog succes voor Balotelli. Die nu van de linkerkant komt. Bal voorgeeft. Bruma werkt dan weg. PSV voor het eerst in de problemen. Omdat zijn opbouw niet heel erg loopt. En nu zijn er natuurlijk een hoop Milanezen voor de bal. Als Schaars in één keer probeert die twee man voorin. De elf elf Matafs aan te spelen. Ze worden allebei niet bereikt. Zapata is degene die daar centraal achterin goed staat opgesteld. Balletje aan de voeten via Montelivo en Abate gaat men nu proberen. Met Milan via de rechterkant wat te organiseren. Druk zetten daar is van De Pay en ook van Schaars. Het gebeurt nu op aanvoer door Montelivo. Die drie keer om zijn as moet draaien. Maar vervolgens er wel in slaagt om Nigel de Jong aan te spelen. Die nu gevonden. En dan vervolgens het verplaatsen naar die nieuwe man. De CEO, de linksachter, die dus speelt voor ons teleurstellend op de plek van Manuel Son. Die overigens ook het afgelopen weekend al op de bank moest plaatsnemen. Toen er dus al, ja, voor Milanese gruwelijk werd verloren van Hellas Verona. Wat twijfel bij Milan achterin, bij Abate. Willem stoort helemaal door, maar de bal gaat terug naar Abiati. Abiati kan dan vervolgens rustig opbouwen via Max6, de Fransman, die voor de wedstrijd... ...in Eindhoven in de Spelerstunnel had gezegd... ...jongens, we spelen tegen kinderen. Nou, dat zijn ze bij uh, de PSV nog niet vergeten. Want uh, daar zei Wijnaldum vervolgens over... ...jongens, uh, kinderen willen vandaag laten zien... ...dat ze ook van mannen kunnen winnen. En uh, dat wij de Champions League ingaan in plaats van zij. En voor AC Milan is dat dus echt van belang... ...want die kunnen gewoon... Uh, 30 miljoen bijschrijven als zij Champions League gaan spelen. En dat geld hebben ze dus inderdaad tegenwoordig ook bij Milan keihard nodig. Afgelopen weekend snoeihard op hun bek gegaan tegen Hellas Verona, de promovendus. En daarvan kregen de spelers op het veld en ook de trainer Allegri het schaamrood op de kaken. PSV speelt intussen de bal rond, doet dat onzorgvuldig via Park. Wil de bal terugleggen naar Brenet, maar schiet de bal over de zijlijn. En dan komt Milan er snel uit, te snel. Want Boateng staat buiten spel op het moment dat Balotelli hem de bal diep speelt. Zoek kan oprapen, hoeft er niet te worden gefloten, kunnen we gewoon door. Met Willems, die op de middenlijn is aangekomen vanaf de linkerkant... En dan uh, naar die andere jongeling, ja het uh, babyvet in de uh, Europese voetbalzin druipt echt nog uh, uit het elftal van, uh, van PSV. Tegen dus die grote mannen uit Milaan die overigens natuurlijk ook niet heel erg oud zijn. Want uh, vroeger uh, bestond Milaan uit uh, mannen. Mannen die uh, uh, wel het een en ander meegemaakt hadden, gepokt en gemazeld waren in het Europese voetbal. Dat geldt toch ook niet voor dit hele elftal. Dus wat dat betreft is het misschien ook wel uh, ja, een, een redelijk gelijk opgaande uh, strijd. Balbezit voor um, Boateng die vorige week nog geblesseerd uitviel, afgelopen weekend moest toekijken, maar nu gewoon weer opslaffer is aan deze wedstrijd. Het is begonnen, zijn paas is niet goed en Matav zou daarvan kunnen profiteren, waren het niet dat hij direct tegen een uh, tweeman staat van uh, Milan als hij richting het Sassomgebied gaat. En daarvan is Zapata die steekt de voet uit. PSV heeft weer balbezit via Wijnaldum in de middencirkel. PSV sowieso veel balbezit in de beginfase. Maar dat was wel de verwachting. Brenet, Wijnaldum, het zou eigenlijk naar de linkerkant kunnen. Want daar staan er wel een paar vrij. Het wordt een korte combinatie eventjes met maan. Ja, we schuiven langzaam maar zeker door naar de linkerkant. Nee, Schaars kiest toch gewoon voor het midden via Park. En dan Matas. Matas neemt niet lekker aan. Wordt de achterin weggewerkt door Zapate. Na zeven minuten PSV vooral in balbezit. En Milan wacht. Op wat de ploeg uit Eindhoven kan bedenken. Het is nog 0-0. Geen serieuze kans gezien. Bruma speelt schaars in. Die kiest dan voor de rechterkant. Brenet bal voor. Richting Matas. Die loopt goed. Oh, de eerste kans. Abiati. Die gaat gestrekt naar de verre hoek. Dat moet ook. Hij ging onderweg naar de korte hoek. De kopkans van Matafs zegt... Een 100% kans. Maar hij krijgt onvoldoende kracht achter de bal. Daardoor kan die Abiati uiteindelijk niet verslaan. En dus is de Italiaan uh, goed genoeg om de bal van de lijn te ranselen. Nou, daar is de eerste kans dan voor uh, PSV. En ik moet zeggen, in San Siro krijg je normaal gesproken niet zo gek veel kansen. Dus dan, ja, het was altijd lekker geweest als je die eerste erin peert. Maar ja, dat is als een, uh, een gebruikelijke voetbalwet. Daar komt Milan. Met uh, Abate aan de rechterkant. antwoord van Milan is er snel, maar uh, daar is zoet. Met twee handjes heeft hij die bal veilig in de handen. Ja, die Matas dat is toch wel een apart verhaal natuurlijk. Staat daar uh, voorin, heeft, zo lijkt het, de strijd met Locadia wel gewonnen. Is meevoetballend zeker niet de allerbeste, maar in dit soort gevallen is hij razendsnel en goed. En natuurlijk sterk voor de goal. Hij weet uh, uh, altijd wel zijn hoofd of voet achter een bal te zetten, is een echt eindstation. Even leek het erop dat via El Jarabi Milan gevaarlijk zou gaan worden. Even wat vertragen, Montelivo in de as van het veld. Nu Boateng gevonden, die gaat schieten en die schiet binnen. Ja, het is net zo'n donker als in Eindhoven, maar PSV staat weer op een 1-0 achterstand. Het is Kevin Prince Boateng, de middenvelder die vanaf een meter op 25, nou misschien iets dichterbij, op bol vuurt. Die bal lijkt uh, toch voor Jeroen Zoet een makkelijke prooi te zijn. Maar gaat uh, zo ver in de hoek dat Zoet, die toch echt gestrekt naar uh, de linkerhoek gaat en met geen vinger tegenaan kan komen. En zo staat uh, Milan net als in Eindhoven vorige week op een 1-0 voorsprong, alleen nu echt wel wat sneller. Maar is het weer het antwoord op een kans dus voor PSV. Nou ja, staat een meter op twintig van de goal en hij schiet hem. Nou, er wordt ook niet heel veel druk op hem gezet. Die kiek twijfelt wat en dan draait die bal een beetje weg bij Zoet. En ziet hij erin. Het is 1-0 voor Milan. Ja, het is de twijfel inderdaad op het moment dat Prins Boateng daar de bal heeft. En uh, hij uh, wil gaan schieten, dat zie je. En het is eigenlijk het probleem, net als bij uh, PSV in Eindhoven. Geen druk op de bal, dan kun je de hoek uitzoeken. De bal voldoende snelheid meegeven. En een zoet gezien in uh, de eerste 10 minuten PSV dus al in de problemen, Hoewel het probleem is even groot als voor de 1-0. Namelijk ze moeten nog steeds uh, één goal maken om uh, een verlenging af te dwingen. En twee goals maken om door te gaan. Dat was eigenlijk allemaal al wel uh, bekend. Dus de opdracht van PSV is in principe niet veranderd. Maar echt makkelijk maak je het jezelf op deze manier niet. Zoet opnieuw onder druk gezet. Krijgt de bal wel naar voren. Max 6 vangt hem daarop. Centraal achterin bij Milan. En dan moet PSV van daaruit doorvoetballen. Dat was althans de bedoeling. Dat lukt alleen niet. want het open te maken. Boateng vangt als eerste de bal op. Brengt hem dan vervolgens naar achteren bij Zapaten. Die legt breed op Max 6. En zo kan Milan weer gaan opbouwen. Via Max 6 krijgt de bal weer aangespeeld. De jong zakt uit. backs gaan wat dieper staan. Dat is een beetje de opdracht. Zapaten wordt vervolgens aangespeeld aan de rechterkant. Montelivo, ook vanuit het middenveld uitgezakt, heeft nu het balbezit. PSV kijkt een beetje toe. Rond de middenlijn staan er twee van PSV, Maher en Matafs. Maher druk zetten op die laatste lijn doen zij niet. Nu wel, Maher gaat richting Zapata En vervolgens Montelivo, die ziet ergens in zijn ooghoek Depay aankomen. En denkt, nou ja, dan maar toch naar die veilige voetjes van Abiati terug. Die Routier, die 36-jarige doelman, die vier jaar geleden zijn rugnummer 32 koos. Ja, en dat rugnummer heeft hij altijd gehouden. Maar hij is zelf natuurlijk wel ouder geworden. Maar het leek erop, terwijl de grensrechter nu onderuit gaat. Ja, dat levert natuurlijk altijd hilariteit op. Of je dat nu doet op een heel klein stadion of in een van de praalkamers van het Europese voetbal. Als een grensrechter valt, is de reactie hetzelfde. Waar dan ook ter wereld, dat is leuk. En dat vindt men hier dus ook leuk. Maar veel leuker is eigenlijk die blik op het scorebord voor de Milanese dan. Want na elf minuten staat daar Milan 1, PSG 0. Ja, en dan speel je Milan natuurlijk volledig in de kaart met het rustig achteroverleunen. Dat kunnen ze nu nog iets rustiger gaan doen. Max 6, bal breed. In de richting van De Julio, de jonge Italiaanse international. Dan een aardige combinatie geprobeerd, in ieder geval over de linkerkant. Dat werkt alleen niet tussen El Sharawi en uh, Balotelli, die daar uh, loopt. Bal uiteindelijk over de zijlijn. En dan mag PSV gaan gooien tegen de eigen hoekvlag aan vanaf de rechterkant. Brennet gaat dat doen, en uh, Milan zet uh, meteen druk. Om PSV in ieder geval niet te laten opbouwen. Bal naar schaars. Bal hoge vervolgens in de richting van Matas Die kopt goed door. En zo komt PSV dan misschien toch nog wel aan het voetballen. Althans, dat was een beetje maar her die krijgt de bal uiteindelijk niet onder controle. En zo kan Milan weer weg via Maxx6 en Abiaten. PSV heeft drie keer eerder tegen Milan gespeeld. 0-0 in 2005. In die halve finale daarvoor. Overigens werd hij met 2-0 verloren. En ook in 92 ging men met, met 2-0 onderuit. Oftewel PSV heeft tegen Milan eigenlijk nog nooit een doelpunt gemaakt. Het zou leuk zijn als er op dat lijstje nou eens een keer een naam komt te staan vanavond. Nou, Matas was daar dus na een paar minuten al heel dichtbij. Maar helaas vullen wij vanavond weer een Milanese naam in die van Boateng. Voorlopig Balotelli met zijn kont erin tegen Rikiek. Nou, dat uh, sorteert effect, want hij houdt balbezit. En Milan kan een aanval opzetten via de linkerkant via die handige Donda El Shaarawy. Ja, die schiet vervolgens met zijn rechterbeen. Mooie curve, iets te hoog uh, gemikt. En de bal gaat over de goal van Jeroen Zoet heen. Hij maakte het doelpunt in Eindhoven. Ja, dit is een uh, goede actie van hem. Maar uiteindelijk zakt die bal uh, veel en veel te laat voor uh, Milan. Gelukkig voor PSV. Schade dus beperkt gebleven. Na 13 minuten is het wel 1-0. Zoet, die uh, even wacht met het nemen van de doeltrap. Eerst zijn twee centrale verdedigers wegstuurt. En uh, dan vervolgens de bal lang geeft in de richting van Matas. Maar zover komt de bal niet. De Jong vangt op op de borst. En uh, Milan komt er dan af met uh, Montolivo En uh, De Jong. Maar de combinatie mislukt dan in de richting van Prins Boateng. Dan moet PSV eigenlijk gaan komen via Wijnaldum. Dat lukt. Maher neemt over, over de linkerkant. Gaan we dan uh, verder met Matas naar binnen gekomen. Uh, vervolgens uh, en de overtreding gemaakt, dacht ik. Maar uh, daar dacht ja. uh, Glettenburg duidelijk anders over. En dus kan uh, uiteindelijk Milan door met El Sharawi die daar eventjes de linksback uithangt. Omdat De Silio wat centraler is gaan staan. Hij krijgt nu de bal weer terug van Abiyati, El Sharawi. En zo uh, Milan met een duw van uh, uh, Balotelli op de middenlijn. En uh, een vrije trap voor uh, Brenet gegeven. En Zo kan PSV dan uiteindelijk weer gaan komen. Ballotelli natuurlijk eventjes een duw teruggeven. Links, rechts. Alleen had hij verkeerde, het verkeerde slachtoffer te pakken. Want hij werd gepakt door Rikiek. En nu neemt hij Brennette graas. Ja, ja, en uh, Brugmans was ook nog in de buurt. Dat is ook een stukje beton. Dus uh, wat dat betreft hebben ze hem wel in de tang. En je moet hem 90 minuten in de tang hebben, deze Ballotelli. En dat is toch wel erg moeilijk. Schaars nu met de bal weer terug naar uh, Rikiek. Inderdaad, de dader van de aanslag in de eerste minuut ongeveer. Knietje van Balotelli. Willems krijgt nu ook een tik hoor, trouwens, van Boateng. En gilt het even uit van de pijn. Klettenburg onderbreekt het spel. En gaat toch even kijken bij Willems. Die dan wat aan het piepen is. Die ligt te draaien op het veld. En voelt aan zijn enkel. Schaars benut dit moment om maar even wat te praten. Ja, Boateng gaat echt vol. Op de voet staan van uh, Jetro Willems. Er komt dus een vrije trap aan, Want daarom heeft Klettenburg alsnog uh, gefloten. Ik hoop niet dat uh, de mooie gele schoenen van uh, Willems ook beschadigd zijn. Dat zou zonde zijn. Dat daar een streep op uh, komt natuurlijk. Dat valoriseert, uh, nou, dat wel, zegt he? die schoenen. Ongelooflijk. Maar goed, er komt nu een uh, vrije trap. Aan.